3 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Het regeerakkoord is definitief rond. De fracties van VVD en PVDA stemden er aan het begin van de middag mee in. En nu hebben de leiders Rutte en Samson ook hun besprekingen met de informateurs afgerond. Vanmiddag bieden de informateurs hun eindverslag aan aan Kamervoorzitter van Miltenburg. Na verluid wordt het motto van het kabinet Rutte 2: bruggen slaan. Het akkoord wordt over een uur, om vier uur, gepresenteerd. En dat wordt live uitgezonden op deze zender, Radio 1, op Nederland 1 en NOS.nl. Volgens ingewijden willen de partijen 16 miljard euro bezuinigen. PvdA-voorzitter Spekman is tevreden over de afspraken tussen VVD en PvdA. Het is een hele moeilijke tijd. Er zijn heel veel uh, bezuinigingen. We wachten er op ons. En dat is zwaar, denk ik, voor iedereen. Maar ik vind het wel een herkenbaar PvdA-profiel. Waarschijnlijk kunnen de PvdA-leden zich zaterdag over het regeerakkoord uitspreken. Volgens Pekman zijn en blijven de verschillen tussen VVD en PvdA heel groot... maar is er onderling vertrouwen tussen de twee partijen. De parlementsverkiezingen in Oekraïne zijn niet eerlijk verlopen. Dat is de conclusie van de internationale waarnemersmissie... van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de voorlopige uitslagen wint de regiopartij van president Yanukovych de verkiezingen... De verkiezingswaarnemers van de OVSE wijzen erop dat Janukovic's partij de beschikking had over overheidsgeld om campagne te voeren. Verder is onduidelijk hoe partijen aan hun geld zijn gekomen en was de media-aandacht niet eerlijk verdeeld. De Hanselijn tussen Lelystad en Zwolle is niet uitgevoerd zoals afgesproken. Dat schrijven de PvdA-statenfracties van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel in een gezamenlijke verklaring. ProRail liet dit weekend weten dat de Hanselijn 90 miljoen euro goedkoper is uitgevallen dan was begroot. Dat zou vooral te danken zijn aan een strakke planning en slimme aanbesteding. Volgens de gezamenlijke statenfracties is dat een merkwaardig bericht dat de lading niet dekt. Door de manier waarop de Hanselijn nu gebouwd is zouden treinen elkaar niet snel kunnen opvolgen. Een recordaantal van bijna 50 miljoen passagiers vloog vorig jaar van en naar Schiphol. Volgens het CBS reisde ruim de helft van hen binnen de Europese Unie. Schiphol is binnen Europa de belangrijkste luchthaven voor internationale reizigers binnen de EU, gevolgd door Charles de Gaulle in Parijs. De Londense luchthaven Heathrow scoort het best met vluchten naar bestemmingen buiten de Europese Unie. Het weer vanmiddag bewolkt, van tijd tot tijd regen of motregen. 7 graden is het in het oosten, 11 graden vlak aan zee. Morgen afwisselend bewolkt en zon, kleine kans op een enkele bui. En dan wordt het maximaal 10 graden. WB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... tussen Afrit Haarlem en de Koentenol, 2 kilometer.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 De Slag om Brussel, vanavond om vijf uur bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Om vier uur is de persconferentie van premier Rutte en PvdA-leider Diederik Samson over het nieuwe regeerakkoord. Tot die tijd bij ons een aantal reacties op de tot nu toe uitgelekte plannen. En straks onze dichter bij de dag, Rickert Zuiderveld. We gaan uh, zometeen uh, wat reacties laten horen op de uitgelekte plannen van uh, premier Rutte en Diederik Samson. Maar uh, we zijn nog even aan het zoeken naar uh, de gasten en dus luister even naar muziek. Robert Palmer, Johnny en Mary. En wij gaan praten over het onderwater zetten van de Hedwiggepolde. Want dat lijkt nu toch weer te gaan gebeuren. Althans, als het aan Rutte en Samson ligt. Volgens uh, uitgelekte berichten zou in het nieuwe regeerakkoord staan... dat die onder water komt te staan. Aan de lijn hebben wij uh, meneer Robesin. Goedemiddag. En goedemiddag. Een goede middag. Ja, u bent uh, statenlid in Zeeland, hè? Ja. En u heeft zich altijd verzet tegen het onderwater zetten van die polder? Ja, um, sinds, sinds uh, 1996, zo'n beetje. 95, 96. Ja, en nu lijkt het er toch van te gaan komen. Ja, ik, ik moet het nog zien. Ik, ik, kan, ik kan er eigenlijk alleen maar een beetje... Uh, dat is niet verkeerd bedoeld, maar toch... Laconiek op reageren. Nou, doe dat dan eens. Uh, op de eerste plaats, kijk, ik wil de informatie van de NOS niet op voorhand in twijfel trekken. Helemaal niet. Zou ik niet doen, nee. nee dat, dat, ben, dat, dat, dat, uh, dat zal ik zeker niet doen. Maar wat mij wel interesseert, uh, want het uh, is de zoveelste keer dat er iets in een regeerakkoord komt uh, over de het dat is uh, hoe het is neergeschreven. Hoe het er komt te, of komt te staan. Het zal er wel aan staan, maar uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het dikte, uh, hoe het. Dictum, hoe, hoe het maar, uh, Waarom is dat zo belangrijk? Ze kunnen zeggen van hij gaat onder water, hij gaat onmiddellijk ja. onder water, hij gaat over twee jaar onder water. Maar... Nee, maar dat, dat is een goede vraag. Uh, kijk, we moeten, we moeten ik, ik stel, ik, ik zeg dat omdat er op dit moment twee procedures lopen. En ik weet dat het uh, dat twee tal, ik noem ze altijd uh, de, de jolig tweeling, uh, Rutte en Samson, dat die ah. heel erg slim zijn. En, en het kan ook best, uh, dat kan ook best uh, om het nog eens populair te zeggen, uh, de, in, in de manier waarop het geformuleerd is, een, een, een fantastische truc zitten. Uh, er loopt een procedure Europese Commissie Nederland en er loopt een procedure Vlaanderen Nederland. En die ik... zeggen allebei, je zet hem onder water. Uh, nee, dat is niet waar. Nee? De, onderhandelingen, de onderhandelingen zijn nog volop aan de gang. Uh, de Europese Commissie, uh, meneer Potocnik heeft mij persoonlijk geschreven. Ik heb uh, een levendige briefwisseling met, uh, met de man, uh, de Eurocommissaris. Dat, uh, dat hij zich niet bemoeit met hoe het wordt ingevuld... en zeker niet met uh, de um, uh, eventuele ontpoldering van de polder. Daar bemoeit hij zich ook niet mee. Mm -hmm. uh, dat is een is, is verdragen. Dat, dat is een, een bilateraal verdrag. Oké, okay, daar heeft Europa Platen. niks mee te maken. Ja. Ja, nee, niks mee te maken. Maar... Die, die procedures, want de, de, de geschillenprocedure... Vlaanderen-Nederland, die loopt af uh, ongeveer rond 20 november. Nou... Ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik constateer eigenlijk uh, uh, een paar hele concrete dingen op de eerste plaats. Dus de, die twee procedures die lopen. Er uh, ligt de lichte motie van de Tweede Kamer dat de hetvige polder als die, uh, de, als die uh, uh, op, op enig moment onder water moet. En oh, stel je voor dat er zo, zo expliciet wordt beslist, hij moet onder water. Mm. Dan is er een eigenaar en er is er maar één en dat is meneer de Kloet, Gerrie de Kloet. Die is en... de eigenaar van de polder? Die is, die is absoluut eigenaar van de polder en die wil absoluut niet dat het gebeurt. Mm. En die staat klaar met uh, een stevig team juristen om uh, um, um dat te voorkomen. En, ja, en u denkt nog steeds dat, dat die kans heeft? Ja, hij heeft, heeft, heeft volop kans. Het dossier is... is afijn, maar da, dat even terzijde. Ik, ik, ik, ik wil eigenlijk alleen zeggen, het dossier is zo vervuild en is zo uh, chaotisch geworden... Dat een rechter nooit, uh, dat, dat nooit zal toestaan. Ja. U uh, klinkt toch een beetje als iemand die verloren heeft, maar dat hij nog niet toe wil geven. Nou, nee, nee, nee, we hebben niks verloren. Uh, we hebben, het is, het is zelfs zo dat, dat uh, als er duidelijkheid komt, hè, absolute duidelijkheid komt, hè, dan hebben we veel gewonnen. Want er is steeds geen duidelijkheid geweest. Mm. U zegt, ik heb liever dat ze besluiten dat hij onder water gaat dan dat ze niks besluiten. Nee, nee, nee, nee, nee. Het oh. nee, nee, nee. Oh, is wel duidelijk. Voor, voor, voor de duidelijkheid moet er gewoon een besluit komen. Welk besluit dan ook. Maar dan was, het, meneer Robesien, ik... er was bij, de bij het vorige kabinet was er toch een besluit? Toen bent u zelfs ja. nog langs geweest in het torentje ja, bij Mark ja, Rutte. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, uh, Mark Rutte die heeft mij gezegd... Uh, meneer Robensin, luister, ik ga er alles aan doen om te voorkomen... en mijn VVD uh, uh, denkt daar uh, uh, in de volle breedte hetzelfde over... Hmm. om te voorkomen dat uh, het wiegenpolder uh, onder water komt te staan... en dat er ook andere ontpolderingen die nu nog steeds op de lijst staan... Dat die uh, niet worden uitgevoerd. Uh, nou ja, ik, uh, uh, uh, hij heeft me dat heel duidelijk gezegd. Hij heeft nee. me niks beloofd, maar wel gezegd dat hij het maximale zou doen. En, toen als, dat... dit, uh, en als, dit, als dit de uitkomst is, uh, uh, ja, het moet maar gebeuren, dan uh, constateer ik dat meneer Rutte, en, uh, dus uh, gelet op het gesprek wat wij toen hadden, dat hij niet het maximale heeft gedaan. Mm. Daar zal ik hem dan natuurlijk ook op, op aanspreken. Ja, wat heeft u in de 06 nog? Wat zegt u? Heeft u ja, nog... nou, die heb ik nog. Zeker. Dus u kunt hem bellen. U heeft u nog niet gedaan ja, vandaag? Nee. nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee. nee, maar als dit het besluit blijkt te zijn, dan gaat u dat wel doen? Nou, ik, wil, ik ben eerst benieuwd naar het besluit. Eerst hoe, hoe het in het regeerakkoord staat. Ja, maar als, en, als, als en, daarin en, staat dat hij onder water komt, dan gaat u wel even bellen? Als, die, als, als dat besloten wordt? Ja. Ja, ik wil wel. Ik, ja, <laughs> natuurlijk. Ik wil wel even weten uh, uh, uh, uh, wat, wat, wat, wat dit nou allemaal is. Uh, is dat wisselgeld voor, voor iets belangrijks wat, wat de VVD per se wilde hebben en dat dan de, die zak wisselgeld daar op tafel kwam te staan? Dat wil ik wel allemaal weten. En dat het niet zomaar is beslist. En wat, en wat ik vooral wil weten, uh, uh, of het beslist is om de Vlamingen tevreden te houden. Want dat is te en... erg? Uh, ja, kijk, als, als dit nou beslist wordt, dan is, er maar, dan is er maar één. En het zou kunnen worden uitgevoerd, maar ik ben ervan overtuigd dat het nooit zal gebeuren. Hmm. Uh, dan, dan, is de, dan is er maar één partij die lacht, en dat is de haven van Antwerpen. Ja, ja oké. Okay, en nou en dan hebben we dus iets gedaan in het belang van, van, van Antwerpen, en we laten de zeeuwen stikken. Uh, daar trekken we ons allemaal niks van aan. Nou, dat, dat, dat, is niet, dat valt gewoon, dat is onverteerbaar. Oké, okay, goed. Dus uh, de strijd gaat echt in volle hevigheid. Uh, nog uh, verder. Uw standpunt en uw strijdbaarheid zijn duidelijk. Uh, meneer Robensin, ja, hartelijk dank. Oké, okay, dag. Ja, laten we het eens hebben over de hypotheekrente-aftrek. Want die gaat onder dit kabinet dan ook echt op de schop. Vanaf 2014 gaat er een half procent per jaar van af. Ker Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat een goed idee? Uh, nou, als een standalone uh, actie uh, wellicht niet. Maar ja, ik, ik heb uh, uh, nog, nog niet het totale beeld aan huur- en koopwoningmarkt. Ik, uh, ik weet wel dat er een minister van Woning komt. Ja, vindt u nou, dat, dat, dat goed? Is Bent u daar dat ja. is geweldig. Ja. Dat geeft het belang aan. Dus. Uh, Laten we hopen dat het niet de meneer Rouwvoet wordt... die uh, na één kabinetsperiode weer wordt afgeschaft. Tenzij oh. de problemen op de woningmarkt zijn afgelost, mm -hmm. opgelost. Maar ik ben blij met de minister van Wonen. Eh, want ik denk dat, dat waar het aan ontbreekt... want de woningmarkt, we hadden het net over onder water... maar die staat eigenlijk al een tijd onder water. Uh, maar dat nou, die is... polder nog niet, hè? <lacht> nee, nee, die polder niet, maar nee. de woningmarkt zelf. Maar er wordt ook niet gewoond in die polder, volgens mij. Dus, uh, maar de focus is op samenhang, lijkt me. Dus de, de opdracht voor de minister uh, is helder. En ik heb ze 06. Niet, maar ik maar ik hoop snel op de koffie te zitten ja. met hem. Uh, ja. wat u zegt alleen zo'n maatregelen van het, uh, het afbouwen van die hypotheekrente aftrek, dat is niet voldoende. U wilt meer voor de woningmarkt? Ja, kijk, ik wil de samenhang zien tussen huur en koop. Het zal duidelijk zijn dat we met betrekking tot uh, de, de, de Edes, Woonbond, uh, Vereniging Eigenhuizen en andere makelaarsorganisaties met Wonen 4.0 een goede voorzet hebben gegeven. En, en uh, wat, wat nu naar buiten komt, daar, daar zie ik wel iets in uh, wat in Wonen 4.0 staat, maar niet, uh, maar niet alles. Want en men versopert de aftrek, dat is ook wel helder met de VVD aan het roer. Uh, en, en ik ben blij met het feit dat men niet een eenzijdige greep in de kast doet van die consumenten die een eigen woning hebben. Want men geeft dat terug in de vorm van ja. uh, lagere belastingtarieven. Maar voor wat betreft de, de overige maatregelen, uh, de huurwaarde voor ver, wat gaat er aan de huurkant gebeuren. Uh, de, de, de heffing bij de corporaties, gaat men die nou echt uitroken? Nou, dat zou super slecht zijn voor de bouw en de economie. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat beeld heb ik nog niet. Dus, nee, u, wilt, u, wilt, u wilt een compleet beeld eigenlijk hebben om uw oordeel te kunnen geven. Nou was het wel zo dat de VVD tijdens de verkiezingscampagne had beloofd dat ze niet zouden doen aan die hypotheekrenteaftrek. Um, was dat sowieso al niet houdbaar, denkt u? Of, of, of is dat gewoon toch ook een breuk van een belofte die ze op deze nee, manier. ik vind plegen? het gewoon een verstandige reactie. Kijk, uh, er zitten verstandige mensen bij de VVD, dus die weten ook wel. Dat, Welke partij dat, dat, bent u zelf? Uh, ik, ben, ik ben zelf een liberaal. Oh, oké. Okay. Uh, dus, uh, en, uh, en heb geprobeerd met argumenten het, uh, het gelijk aan mijn zijde te krijgen. Maar dat men iets doet aan, aan de hypotheekrenteaftrek en, en dat ook verzoberd, uh, CQ afschaft... maar dan wel met een compensatie en lagere belastingtarieven... die boodschap is blijkbaar toch al overgekomen. Maar, ja, dus hadden ze, blijven... ja, maar hadden ze niet beloofd, hè? Ze hadden beloofd dat de topprioriteit was om het tegen te houden. Ja, ja, ja maar die, die vraag moet u dan echt bij Rutte neerleggen. Ik kijk even naar het eindresultaat en dan zeg ik... ik zie in, in wat het doordrubbelt een, een vorm van, van hervorming... maar het is voor mij nog te vroeg om... Uh, ik ben verwachtingsvol voor wat er gaat komen... maar toch echt nog wat teruggaan... En, u noemde het zelf al, u heeft samen met een heleboel organisaties ook een, een plan gepresenteerd voor de hervorming van de woningmarkt. Daar zijn heel veel partijen bij betrokken. Heeft u aanwijzingen dat ze daarnaar gekeken hebben tijdens de onderhandelingen? Ja, maar of men goed, goed ernaar gekeken heeft... kan ik niet beoordelen op dit moment. Kijk, we, we hebben de, uh, een prachtige basis. Want we hebben namelijk de, de PvdA en de VVD. Dus je zou kunnen zeggen... de huurkant is vertegenwoordigd... en de koopkant is vertegenwoordigd. En dat hebben we natuurlijk ook wel gezien... in de verkiezingsprogramma's. Dus ja, de, je zou kunnen zeggen... dat, dat het, het, uh, het akkoord wat men bereikt... op het gebied van de woningmarkt... dat zou de, de ultieme resultaten van, van, van, uh, van de samenwerking moeten betekenen. En nogmaals, uh, aan de koopkant... Uh, zie ik wat contouren. Ja. Hè? Uh, die zijn niet helemaal voor mijn wensenlijstje, zeg ik eerlijk. Maar daar zit, wel, daar zit wel een balans in en ook een logica in. En de uurkant uh, heb ik dat beeld gewoon nog niet. Dus, nee. uh... nou, we wachten het gewoon even af tot vier uur, want dan is de presentatie. Hartelijk dank, Ker Hukker van de Nederlands Vereniging van Makelaars. Day, staring out of my window, thinking about tomorrow. No need to rush I ain't gonna worry Any moment my sorrow Is bound to disappear Sometimes I tell myself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 Finally truth within me, except the fact that I love you, I knew eternity. I hear they say It doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion.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 Le Fonk, ja, we bespreken in dit half uur een aantal uitgelekte maatregelen uit het concept Nee, Het is een definitief Gerekorten inmiddels, maar wat we nog niet kennen, wordt om vier uur gepresenteerd. Na alle waarschijnlijkheid gaat er nog eens een miljard af bij ontwikkelingssamenwerking. Bovenop de bezuiniging van een miljard die in 2010 werd doorgevoerd op dit terrein. En de telefoon is uh, Farah Karimi, directeur van Oxfam Novit. Mevrouw Karimi, goedemiddag. Goedemiddag. Jij heeft u wel enig idee wat dit gaat betekenen? Nou, ik zou, ik, natuurlijk ken ik ook de eh, tekst van de regeerakkoord nog niet, maar iedere bezuiniging, verdere bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking zou ik onverstandig en onverantwoord vinden. Want zou dat dan betekenen dat het voor het eerst eh, Nederland eh, eigenlijk de internationale afspraken niet nakomt en onder 0,7% zag ik Ja, Bent u teleurgesteld in Samsung en de Partij van de Arbeid als het er inderdaad in staat? Nou, als het dan in uw staat, is dat in ieder geval in tegenspraak met het verkiezingsprogramma van de PvdA. Want daar spreken ze zich uit voor behoud van 0,7% en zelfs groei naar 0,8% van de, zeg maar, onze nationale product. En belangrijk is dat, dat men zich realiseert dat wij in de afgelopen jaren echt aan invloed aan gezag internationaal uh, uh, ingeboet hebben. Ja, maar dat, dat lijkt me dan weer van tweede uh, belang. De vraag is vooral over mensen zijn die mensen in de derde wereld hieronder geleden hebben. Dat lijkt ja. me belangrijker dan ons gezag. Nou, dat is uh, natuurlijk, uh, het gezag is gerelateerd aan wat kan je dan voor die mensen bereiken. Dus als je dan echt iets wil bereiken voor een betere wereld, waarin uh, minder armoede is, waarin uh, bijvoorbeeld klimaatverandering uh, aangepakt wordt, waarin uh, ziektes bestreden worden, dan is wel van belang dat je ook iets te vertellen hebt, want die besluiten worden wereldwijd genomen. En in die zin uh, heeft het ene met het andere te maken, maar u heeft er helemaal gelijk in dat dat rechtstreeks de consequentie van bezuinigingen is, dat er gewoon minder geld beschikbaar is voor armoedebestrijding. Ja, is het inderdaad zo? Er zit geen overheid meer in wat, waarop gesneden kan worden? Nou, ik kan u vertellen vanuit eigen ervaring van die bezuinigingen die wij moesten uitvoeren, dat wij echt programma's hebben moeten besnijden, want het zou echt gek zijn en minder effectief als wij zoveel uh, geld in overheid uh, hadden gehad, ja. dus de overheid is niet zo hoog. Uh, dat is volgens mij een van de meest geëvalueerde sector sectoren. En we weten wat die verhoudingen zijn. Ja. Heel veel geld uh, gaat gewoon naar armoedebestrijding, in onderwijsprogramma's, in gezondheidszorg, in uh, zelfs infrastructuuractiviteiten. En dat kan allemaal niet uitgevoerd worden. Nee, en dat worden. zal opnieuw gebeuren als er opnieuw een miljard op bezuinigd wordt. Absoluut, ja. Ja. Dan komt er waarschijnlijk. Weer een een nieuw ministerie voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel samen. Is dat wat? Nou, dat is in ieder geval veel beter dan wat wij hadden. Namelijk dat dat aan de status van de ontwikkelingssamenwerking was gezakt. naar een staatssecretaris die ook nog een keer moest gedeeld worden met Europese zaken. Ja. Dus ik ben in principe uh, positief over dat onderdeel van, uh, van, van het besluit. Alleen daar zullen wij natuurlijk heel erg goed moeten opletten... dat dat dan uh, niet uh, betekent dat dat geld van ontwikkelingssamenwerking wordt gebruikt... om eigen bijvoorbeeld belangen van bedrijfsleven of uh, eigen handelsbelangen te gaan verdedigen, want ja, ja, zou lijkt, dan verkeerd zijn. Maar dat lijkt wel de gedachte natuurlijk. Nou, dat, dat, of is dat, dat niet? Kan ik, nou, dat kan ik niet uh, uh, zo beamen. Want we moeten natuurlijk nog zien... ik verwacht wel van PVDA een of andere. Als die dat ook nou zouden doen... dan zou ik zeggen dat ze dan heel ver gaan afstaan van hun eigen ja, Maar wat, wat, wat zou u kunnen bedenken... waarom u zegt het is handig om die bij elkaar te hebben? Nou ja, goed. In ieder geval weten wij... dat dat dan heel veel van de belemmeringen voor handel... <coughs> uh, dat bijvoorbeeld uh, heel veel landen producten niet makkelijk op onze markt te kunnen brengen... ...dat dat gewoon ontwikkelingskansen van landen eh, vermindert. Ja, precies. Dus je kan een aantal voorwaarden schrappen... Okay. ...waardoor misschien minder geld naar die wereld gaat... ...maar de ontwikkelingskansen van die landen zelf groter worden? Uh, nou, dat kan in ieder geval echt een uh, grote stap voorwaarts zijn. Alleen we moeten ons realiseren dat dat een groot gedeelte van het geld in de vorm van traditionele ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking nog steeds uh, van, uh, van belang is en nodig is voor alle armste landen. Ik bedoel, dat je moet eerst iets voor exporteren hebben, ja. voordat je iets aan handelsmaatregelen hebt. Ja. En we hebben een aantal landen, en dat, zijn, dat is de zogenaamde pot billion, dus echt die 1 miljard mensen die echt met honger naar bed gaan, dat daar is er heel erg ook uh, nog steeds uh, gezondheidszorg, onderwijs ja. uh, en uh, uh, activiteiten voor verbeteren van uh, inkomsten nodig. Dus daar is er ook geld van ontwikkelingssamenwerking brood nodig. Oké, okay. laatste vraag. Gaat u actie voeren als er inderdaad weer een miljard af moet? Nou, we gaan zeker uh, van ons laten horen, absoluut. Oké, okay. Farah Kamini, uh, Karimi van uh, Oxfam Novo. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan we tot slot hebben over de AOW-leeftijd, want die gaat onder het nieuwe kabinet versneld omhoog. In 2018 ligt de grens bij 66 jaar en daarna neemt die leeftijd geleidelijk toe tot 67 jaar in 2021. Aan de telefoon Wim van der Minne, de directeur van de koepel van organisaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van de versnelde verhoging van die AOW-leeftijd? Op zich zijn er best veel redenen te bedenken waarom dat goed is dat dat gebeurt. Uh, maar het probleem wat je daarmee groter maakt is de werkloosheid onder de ouderen. Dus boven de 55 jaar is het al, als je in de WW zit, hartstikke moeilijk om weer naar het werk te, uh, te komen. 1% vindt maar weer werk. En als je dan de, uh, in de bijstand komt, of eerst in de WW, dan in de bijstand. En vervolgens gaat de AOW-leutertal, dan zit je zwaar dus in de bijstand. Het dus is een beetje een rare maatregel die je alleen kan nemen, die verhoging van de leeftijd. Als je ook maatregelen neemt om de werkgelegenheid te verbeteren voor ouderen. Ja, want u zegt, je kunt wel zeggen dat mensen langer moeten doorwerken. Maar dan moet er werk zijn. En dat is nu dus vaak niet het geval. Het aantal werklozen onder de 55-plussers en neemt enorm toe. Net met 13.000 mensen weer gegroeid het afgelopen jaar. Dus u hebt gelijk. Er moeten ook andere maatregelen dan getroffen worden. En wat voor maatregelen zijn dat? Ja, We hadden. Uh, uh, het vitaliteitspakket, dat was bedacht in plaats van allerlei stimulerende maatregelen om ouderen aan het werk te krijgen. Maar wat we uit het uitgelekte akkoord horen is dat het vitaliteitspakket weer geschrapt wordt. Dus ja, wij zouden zeggen, um, uh, zet er actie op om uh, ouderen met hun ervaring, met hun kennis, uh, juist in te zetten in de arbeidsmarkt. En stimuleer dat uh, werkgevers ouderen in dienst nemen. Een ja. ander uh, belangrijk uh, dossier voor ouderen is de gezondheidszorg. Uh, waar gaat u op letten bij uh, de presentatie uh, van dat onderdeel... toen meteen om vier uur? Uh, we zijn heel benieuwd of de ouderenzorg uh, in de AWBZ blijft... of naar de DMO, naar de gemeente toe gaat... of naar de zorgverzekeringswet. Uh, het interessante is dat mevrouw Schippers in het verleden... en tot nog toe eigenlijk steeds zegt dat kan wel naar de gemeente... en dat kan ook wel heel erg uitgekleed worden, de ouderenzorg... Terwijl de man waarvan de naam genoemd wordt dat hij staatssecretaris wordt, Martin van Rijn, mm -hmm. die heeft met ons samen, 14 dagen geleden, de agenda voor de zorg gepresenteerd, samen met ook aanbieders en verzekeraars. En daarin zeggen we, het was beter de oudere zorg naar de zorgverzekeringswet te brengen. Okay. Wij hopen dat die kaart gespeeld wordt, maar daar gaan we dus wel zo meteen naar kijken, wat er nou eigenlijk staat in ja, het wat, uiteindelijke resultaat. Want Martin van Rijn wordt inderdaad genoemd, hè, als de nieuwe staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kent hem dus al, is het wat u betreft een goeie? Uh, nou ja, we hebben de afgelopen weken met elkaar hartstikke goed opgetrokken. In die agenda voor de zorg gemaakt waar zowel aanbieders als cliëntenorganisaties en ouderorganisaties bij betrokken zijn. Uh, en hij heeft dat gestimuleerd en hij belde ons op van doe jullie mee. Dus dat geeft wel hoop dat de communicatie tot stand kan komen. Ja. Wat met mevrouw Schippers de afgelopen jaren totaal niet het geval was. Oh nee? Dat, klinkt een beetje, nee? dat klinkt enigszins gefrustreerd. Ja, Want... dat is niet enigszins, dat is heel erg gefrustreerd. Ik <laughs> klinkt vreselijk gefrustreerd. Uh, hoezo ja. is er nooit een gesprek geweest tussen de oudere bonden en mevrouw Schippers? Zij is vanaf het begin dat ze in dienst kwam, uh, op dat departement met verzekeraars gaan praten. Uh, had allerlei ideeën over hoe met de ouderen verder moeten in Nederland, maar met de oudere organisaties ze is zelf daarover in gesprek gaan, om ze voorstellen hoe je... ...zuiniger en beter de zorg te organiseren. Het gesprek daarover kwam niet op gang. Nee, en u heeft de hoop dat dat met Martin van Rijn beter gaat worden? Ja, dat hopen we zeker. Ja, en die, die, die verwachting kunnen weg hebben, denk ik. Oké, okay. goed. Hartelijk dank, Wim van Midden van de Oudere Bonden. Zometeen om vier uur bij de presentatie van het rapport... Ook, ...of van het uh, regeerakkoord, ook gekluisterd aan de radio, denk ik. Zeker, zeker. daarmee zijn we uh, gekomen aan onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Rickert Zuiderveld. Rickert, goedemiddag. En jij hebt de regering ook nog niet gelezen, waarschijnlijk. Uh, nee, zo snel ben ik niet. Ik ben een werkende oudere. dus... Uh... <laughs> ja, wij ook niet, hoor, want het is er nog niet. Dat was niet voor ons beschikbaar. Maar jij hebt wel een gedicht gemaakt. Ja, ik had een kleine amuse, dat kon ik niet laten. Een koekje van eigen deeg voor Claudia. Ha, dacht Claudia de Breij. Voordat ik in de hel stap, vraag ik van de sta hierbij. Dan heb ik wat gezelschap. Kijk, nou, kijk. Op naar de nieuwe coalitie. Oké. Okay. Ooit was ons land versnipperd en verzuild. In links en rechts... Een wankele fundering. Maar nu is er een stevige regering. De zaken zijn verstandig uitgeruild. De flanken zijn een beetje opgeschoven. De haantjes kraaien al wat minder luid. Men zegt bescheiden, ja, we zijn eruit. Zo komen we de crisis wel te boven. Ginds raast een storm. Maar hier is alles vrede. Wij bouwen sterke bruggen. En wij smeden uit links en rechts een mooie coalitie. Het CDA komt in de oppositie. En zit daar strakjes stilletjes te bidden. O heer, is dit het radicale midden? <laughs> Goed, Rikke, dankjewel. We zetten je gedichten op onze website. Dit is de dag nu, En daar kunt u ook de gesprekken van vanmiddag terugluisteren. Ja, dit is de dag u zit erop. Zometeen na het nieuws kunt u gaan luisteren naar het Radio 1-journaal. Zij gaan een verslag doen van de presentatie van het regeerakkoord. Maar eerst het nieuws van half vier, En dat wordt gelezen door Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, over een half uur wordt in Den Haag het regeerakkoord gepresenteerd. VVD en PVDA hebben er aan het begin van de middag mee ingestemd... en ook hebben Rutte en Samson hun gesprekken met de informateurs nu afgerond. Om vier uur dan krijgt Kamervoorzitter van Miltenburg... het eindverslag van de informateurs. En dat wordt allemaal live uitgezonden op deze zender. Radio 1, op Nederland 1 en op de website nos.nl. Een medewerkster van een tbs-kliniek in Utrecht... heeft van de rechter een werkstraf gekregen... omdat ze een man die in de kliniek zit hielp ontsnappen. Ze zouden een relatie hebben, de vrouw ontkent dat... De vrouw werkt als secretaresse in de kliniek. Volgens de rechtbank liet zij de deuren van de afdeling openstaan... zodat de man weg kon. De Amerikaanse kustwacht heeft veertien bemanningsleden gered... van een driemaster die bedreigd wordt door de orkaan Sandy. Naar twee opvarenden wordt nog gezocht. De driemaster is de bounty, die in films als Pirates of the Caribbean... en veel andere avonturenfilms heeft gefigureerd. Schip voer voor de kust van North Carolina... en maakte water door de hoge golven. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, files bij Amsterdam op de A10... de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenal 3 kilometer... de A10-West richting Den Haag tussen Osdorp en Rij 3 kilometer... en op de ring Zuid tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 2 kilometer. Een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen de knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk 5 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Het NOS Radio 1 Journaal, live vanuit Den Haag. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, zoals net ook gezegd. Wij beginnen een uur eerder. in verband met de ontwikkelingen in Den Haag. Dus geen villa VPRO vanmiddag. Bruggen slaan het nieuwe motto van het kabinet. Om vier uur hoort u live bij ons wat het nieuwe regeerrecord inhoudt. Rutte en Samson geven dan een persconferentie. Reacties hebben we vanuit de zorg, het bedrijfsleven, de woningmarkt... en natuurlijk vanuit de toekomstige oppositie. En we dachten van die snelheid? Die gaan we bespreken. De snelheid van de formatie, de nieuwe ploeg bewindslieden. En we gaan ook terug naar de kiezers van 12 september. Kortom tot half zeven vanavond, een bomvolle politieke uitzending. We zitten hier in Den Haag tegenover Joost Vullings. Joost, dat is ook weer eens wat anders. Uh, en dat motto, bruggen slaan, dat ja. is ook even wat anders. Wij vroegen ons af, uh, bruggen slaan tussen wie of wat? Ja, dat, uh, we wachten op de toelichting van de, van de heren waarom ze dat zelf gekozen hebben. Ja, In eerste instantie denk je aan bruggen slaan tussen twee verkiezingsprogramma's. Uh, tussen die van de VVD en Partij van de Arbeid. We herinneren ons de verkiezingscampagne waarin toen uh, VVD-leider Rutte zei... dat uh, de PvdA een gevaar voor het land is. Nou ja, dan, dan moet je nog op bruggen slaan. Maar het kan natuurlijk ook uh, gelden voor bruggen slaan tussen generaties. Dat die solidair met elkaar moeten zijn. Uh, uh, bruggen slaan tussen inkomensgroepen. Want die moeten allemaal uh, he, bijdragen aan elkaar om het uh, tekort uh, weg te poetsen. Maar het kan natuurlijk ook zijn, een beetje indachtig, wat Diederik Sampson wel een aantal keren heeft gezegd. Van nou, we komen uit een periode van, uh, van de polarisatie. En misschien gaan we nu wat meer bruggen slaan naar elkaar toe in de samenleving. Wat wel opvalt. Kijk, zo'n motto is volgens mij niet altijd uh, zo belangrijk. Want we zaten ook denken, wat waren die vorige motto's ook weer uh, het afgelopen decennium. Maar het woord werk zit er niet in. Nee. nee ik, maar ik denk ook dat het heel lastig zal zijn... Uh, om, om in, in deze tijd te gaan zeggen... van we gaan heel veel banen scheppen. Want ja, ze zullen natuurlijk wel hun best doen... Maar in tijden van crisis, uh, heel veel banenscheppen zitten gewoon niet in. Nou, ook op een brug moet in ieder geval gebouwd worden door mensen. Dat gaan ze dan nu doen. Nadat de fracties vanmorgen toch nog een aantal uren... heel uitgebreid hebben gelezen wat er allemaal is besproken... doorgerekend en besloten uiteindelijk. Waarom duurde het toch nog zo lang? Ja, in, in een uur of vier. Nou ja, uh, ze zijn allebei al rond een uur of negen begonnen. En nou, ik neem aan dat het dan begint met een toelichting van, uh, van beide fractievoorzitters. Nou ja, die zijn al snel twintig minuten aan het woord. En dan gaan ze echt de ronde maken door de hele fractie heen. En dan mag iedereen natuurlijk wat zeggen. Het is natuurlijk een heel belangrijk moment. Die Kamerleden hebben eigenlijk uh, al die weken op hun handen moeten zitten. Hebben weinig mogen inbrengen. Af en toe een stuk mogen inleveren. Dus dan is het toch wel even goed om ze aan het woord te laten. Hun verhaal te laten doen. En uh, ja, het is dus een belangrijk moment natuurlijk. Maar voor zover je weet zijn de mensen ook getoetst op hun expertise. Zeker ja. de mensen die in het kabinet geplaatst nemen. Ja, die wel. Maar iedereen heeft af en toe wel eens een a mogen inleveren. En af en toe is wat gehoord wat er gebeurt uh, op zijn of haar beleidsterrein. Maar nu konden alle Kamerleden natuurlijk het geheel bekijken. En zij moeten dat ook... Uh, ruim vier jaar lang uh, verdedigen. Dus dan is het natuurlijk wel goed om iedereen de tijd te geven... en het op zijn minst het gevoel te geven dat die mening ertoe doet. Het is een uh, middag van vooruitkijken, een avond van vooruitkijken... op wat er natuurlijk allemaal gaat gebeuren, de komende kabinetsperiode. Het is ook een beetje een middag van terugkijken op, op de afgelopen tijd. Want het is nu 47 dagen geleden dat de verkiezingsuitslag bekend werd. Nu dus al, kan je zeggen, een akkoord tussen VVD en PvdA. We gaan even kijken hoe dat de afgelopen periode ging. Ik heb de verkenner gezegd dat wat betreft de VVD nu eerst onderzocht zou moeten worden. Een kabinet waarvan tenminste deel uitmaken VVD en Partij van de Arbeid. Twee grote partijen, twee grote winnaars. Het lijkt me voor de hand liggen in het licht van de verkiezingsuitslag dat je dat dan de. Dat het door u en mij zo gehate wordt, radiostilte weer wil zal vallen. <middels> Het gaat nu echt beginnen? Het gaat nu echt beginnen. Heeft, Heeft u er zin door... in? Ik heb er zeer veel zin in. In het kader van de vooruitgang hebben we afgesproken geen mededelingen te, te, doen te doen over de formatie. Maar de gesprekken gaan goed. En de snelheid daarvan neemt toe. Het voor, spijt me. we minder over het zeggen over de inhoud. En we gaan gewoon door. Wat bent u wijzer geworden? Ja nogmaals, we, we hebben echt afgesproken dat we er niks over te zeggen. Alweer. Ik ga er niet op reageren. We zijn klaar voor vandaag. Het ja, spijt me. We hebben weer een goed gesprek gehad. Het antwoord op die vraag. In het kader van die beroemde, Dat, ga ik u niet vertellen. De befaamde, dat was ik niet van plan. Beruchte radiostilte. Dus ik word het echt later bij deze procesmededelingen. Gaat u na het weekend pas weer verder? Ja. Daar kan ik wel antwoord op geven. He, lekker. Ja, dus eindelijk op zoek naar een <lacht> vraag waar je wel wat op kon zeggen. Dank u wel. He, dank. Tot maandag. Nou, wij kunnen melden dat er een deelakkoord is gesloten voor de begroting 2013. Ja, ook ik ben blij dat we een deelakkoord kunnen voorleggen... waarmee wij belangrijke verbeteringen aanbrengen in de begroting voor 2013. En dat wij terugdraaien de maatregelen die het kabinet voornemens was te nemen... op het terrein van het reiskostenforfait, dus de fiscale behandeling van het woon-werkverkeer. Wat we ook zullen doen is uh, terugdraaien van de langstudeerdersboete. Dit is geen begroting van de Partij van de Arbeid. Dit is geen begroting van de VVD. Dit is een begroting van ons beiden. En dat gaat dus altijd met het nodige geven en nemen gepaard. You're the first. You're the last. I the Meneer Rutte, dat tweede kabinet, Rutte komt dat er wel? Het duurt zo lang met die onderhandelingen. Nou ja, zeg, dit is een uh, totale omdraaiing van uw positie. U ja, vond het toen dat... dat het allemaal zo snel ging. De VVD-fractie uh, heeft ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen tussen Partij van de Arbeid en VVD. Ik heb de steun van mijn fractie en een mandaat om nu in de laatste bespreking met de VVD het akkoord af te ronden... En dat zullen we nu gaan doen. Dat was Diederik Samson eerder vandaag. Joost Vullings. Eh, ongelooflijk snel gegaan. Hè? Waar, waar ligt dit aan? Uh, ja. Uh, uh, weinig mogelijkheden om andere coalities te smeden. We hebben natuurlijk wel heel vaak Emile Roemer uh, gehoord. Die zei van ja maar de Partij van de Arbeid had om ons moeten vasthouden. En wie weet hadden we wel iets over links kunnen doen. Maar Diederik Samson heeft gelijk getaxeerd. Ja dat, dat gaat toch niet lukken. Omdat heel veel partijen gewoon domweg niet met de SP willen. Dus toen hebben ze gedacht. Ja we kunnen er omheen draaien. Maar dit, dit wordt gewoon de combinatie. En ja als dan vervolgens, het vreselijk woord, de chemie goed is... tussen de twee heren, en dat is zo. En ook nog eens tussen Jeroen Dijsselblom en Stef, uh, Stef Blok... en de informateurs, die kon het ook nog eens heel goed met elkaar vinden... Dan kan het hard gaan. En zeker, zeker als je de ambitie hebt om natuurlijk uh, echt wat te gaan doen. En dat hebben beide heren. Ga daar eens op in, Joost. Die chemie tussen de hoofdrolspelers. Dat ze weten, oké, okay, we gaan het met elkaar proberen. In hoeverre is dan nog die chemie, chemie noodzakelijk als de verkiezingsuitslag eigenlijk aangeeft welke kant het op moet. Nou ja, dus toch toch. Uh, uiteindelijk draait het ook in de, in de politiek. En, en natuurlijk in heel veel situaties, dat als je met elkaar moet samenwerken, dan, dan als je het goed met elkaar kan vinden, als je elkaar vertrouwt, ja, dat, dat, maakt, dat maakt zaken zoveel. Uh, ja, zoveel makkelijker. Uh, we hebben natuurlijk heel vaak gehad dat... Uh, Want er is nergens een moment geweest dat je dacht... die chemie dat die, die is prachtig, uh, mooi en zo... maar er zit misschien wel iets fundamenteels fout. Ideologisch fout tussen die twee. Nou ja, goed, de verschillen zijn natuurlijk heel groot. Precies. Maar kijk, als je, als je, de, als je de, de, de wil hebt om eruit te komen... dan kom je er altijd uit in Nederland. En als je ook niet het gevoel hebt dat iemand aan die tafel zit te linkerballen... en dat hebben we natuurlijk wel eens uh, vaak gehad met CDA, Partij van de Arbeid... daar zit gewoon een diep geworteld wantrouwen. En al zei iemand wat oprecht van... ik vind dat het die kant op moet, maar als het dan... De andere dag, er zit een allesje onder het gras. Ja, dan loopt zo'n proces natuurlijk een stuk moeilijker. En, da en dat was er gewoon nu niet. We hebben ook contact met Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht... aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet de snelste formatie ooit, maar we hebben het hier al over. Het is wel uh, erg snel, hè, nu? Ja, hij komt in de top 5 na de Tweede Wereldoorlog, heb ik het idee. En het uh, gaat heel vlot. Want de snelste was Drees 1... Ja, 3 7, maar dat was een bijzonder uh, kabinet. Schermerhorn was, uh, was nog sneller. Uh, dat was uh, net na de Tweede Wereldoorlog. het zijn een beetje bijzondere kabinetten. Uh, maar het beste vergelijken is er met Lubbers 1 en Lubbers 2. En die waren heel snel, ergens in de 55 dagen. 52 en 57 als ik me niet vergis. Dus uh, het komt in de top 5. Ja, en waar, waar ligt dat volgens u aan dat het nu zo snel is gegaan? Nou, Wat de heer Vullings zojuist ook al zei, natuurlijk. De context. Twee grote partijen die het goed met elkaar. die goed kunnen uitrijden. Mensen die het met elkaar kunnen vinden. de chemie. Maar ik heb ook het idee dat. de nieuwe wijze van formeren. wel een rol speelt. U bedoelt zonder tussenkomst van de koningin? Ja. In ieder geval heeft dat laten zien. dat de Kamer. toch. in ieder geval zonder het chaos te vervallen. heel snel. de regie over kon nemen. En nou ja, dat legt natuurlijk een bepaalde druk op de onderhandelaars. Want als je nu terugkomt met een mislukte informatiepoging, dan mag je dat uh, direct uitleggen in de Tweede Kamer, als onderhandelaars. En, en, en was dat dan niet dat zo druk... toen, toen het bij de koningin uh, gebeurde? Nee, want de informateurs uh, onder de oude situatie waren natuurlijk uh, eerst en vooral uh, verantwoordingsschuldig aan de koningin. Die waren aangesteld door de koningin. En daar moesten ze verantwoording aan afleggen. En daar gebeurde het wel dat er uh, in een enkel geval ook nog een debat was met de Kamer waarin nog eens uitleg werd gegeven. Maar nu is het natuurlijk veel politieker geworden. Die informateuren zoals die terugkomen met een mislukte informatiepoging, dan ja, staat de schijnwerpen direct op de hoofdrolspelers in de onderhandelingen. Dus... Uh, je, dan zijn er rapen gaan, om het maar eens te zeggen... als je uh, terug moet komen en uit moet leggen... dat je om een of ander strategisch belang maar niet hebt ingestemd... Uh, dan draait de camera mee en dan wordt je de maat genomen door, door de hele Kamer. Ja, nou weten we toch ook, kijkend naar de geschiedenis... die u ook heel goed kent, dat onder andere met de Partij van de Arbeid... vooral de afgelopen decennia niet zo heel makkelijk was. Uh, zo hoor je altijd van de CDA, VVD, D66. PVDA wil altijd de onderste uit de kant. Eén stap vooruit, twee stappen achteruit. Zo, zo, zo klinkt het hier in Den Haag. Nou, met die traditie... Politie. lijkt nu gebroken te zijn onder Samsung. Ziet u dat ook? Ja, ja personen doen er natuurlijk toe. Dat is wel bekend hè. bij kabinetsformaties. Uh, uh, dat is wel uitgezocht dat een van de belangrijkste factoren de chemie tussen de personen is. Maar natuurlijk speelt ook een rol van uh, ja, welke standpunten hebben de partijen in verkiezingen ingenomen. Wat is hun... Hele recente verleden met elkaar. Niet vergeten dat natuurlijk de PvdA met de VVD geen recent verleden heeft en geen uh, oude wonden. Dat is een dat is groot een voordeel. Uh, uh, dat is een groot voordeel. En natuurlijk, uh, ja, de, de meerderheidsvorming. Er waren bijna andere mogelijkheden nu. Dus je moet wel door de hoepel springen zowat als onderhandelende partijen. En uh, verder, ja, dan zit het ook allemaal een beetje mee. Als ook de personen uh, het goed met elkaar kunnen vinden. En vooral die slimme vondst uh, van die uitruil dat je niet meer gaat proberen op alle onderdelen een compromis te sluiten... maar gewoon elkaar wat gunt. Dat heeft zeker geholpen. Ja, u zegt de slimme vondst, maar is dat niet bij de VVD... eigenlijk altijd een beetje de traditie geweest bij een kabinetsformatie? Die willen toch eigenlijk altijd een beetje uitruilen... Ja, precies. Maar dat lukt het best natuurlijk als je maar met één partner uh, geven en nemen moet spelen. Als je nu met uh, drie uh, aan de slag gaat, wordt dat wat uh, lastiger. Want wie ruilt dan met wie en wat, dat wordt dan uh, exponentieel moeilijker maar om ik... dat zo te doen. Dus dat speelt ook een rol. Met hoeveel partijen je moet omhandelen. Ja, want als ik er luister, is het eigenlijk een voordeel geweest dat er twee partijen waren... die zo ideologisch eigenlijk heel veel van elkaar verschilden in deze situatie. Nou ja, of het een voordeel is geweest, dat maakt in ieder geval de onhandelingssituatie erg tijdelijk. Hè? Je hoeft niet over uh, verschillende banden te werken. Uh, je, je kunt elkaar ook gewoon de waarheid zeggen, dat is voor ons onbeschrijfbaar, dat willen we wel. En als we dan tot een evenwichtig pakket komen, nogmaals, met tweeën veel makkelijker dan met drieën, uh, dan, uh, ja, dan kan dat voortgaan. Nogmaals, ik vind het toch wel een vondst uh, die ze nu hebben gemaakt om dat ruilen. dat is nog niet zo vaak voorgekomen. Dus uh, dat heeft zeker geholpen. En die radiostilte, heeft dat nog geholpen, denkt u? Ja, bij onderhandelen over zulke soort zaken uh, hoort altijd radiostilte. Dat was onder de oude situatie uh, precies hetzelfde als nu. Nou, ik kan me herinneren, uh, toen de PvdA met het CDA aan het uh, onderhandelen was, een paar jaar geleden, dan kwamen ze elke keer met stoom uit hun oren weer het binnenhof om, om de ander weer wat had gezegd. Ja, precies. En u zal toen ook opgevallen zijn dat dat niet heeft geholpen aan de nee, volte bezorging nee. van het kabinet. Uh, en of dat nou zo af was gesproken, dat uh, waag ik ook te betwijfelen. Uh, in ieder geval uh, weten we dat toen alle partijen mee mochten onderhandelen, dat was in 1977, toen het Tweede Kabinet ten helder moest komen. Nou, dat lukte dus totaal niet. Uh, als je helemaal uh, in de openbaarheid probeert te formeren, dat is uh, een recept uh, voor mislukking... Uh, ik vind wel dat ze geprobeerd hebben om via dat deelakkoord dat ze toen uh, bereikt hadden, om dat te communiceren. En andere punten die toch aan de buiten zijn gekomen, iets van openbaarheid te betrachten. Maar ik denk dat ja, snelheid en uh, openbaarheid niet uh, noodzakelijkerwijs uh, goed samengaan. Als dus we even mogen kijken, meneer Voermans, naar de uh, beoogde samenstelling van het kabinet en bestuur: twintig be bewindspersonen, één minister meer, één staatssecretaris minder. Is toch weer niet gelukt om het met minder bewindspersonen te doen? Ja, maar natuurlijk was het uh, onder het kabinet uh, Rutte 1 was er al flink uh, het mes ingezet... in het aantal departementen en een aantal ministers. En dat hebben ze nu toch gemeend te moeten continueren. Je ziet ook dat Rutte uh, toch echt van plan is continuïteit in te bouwen... van Rutte 1 naar Rutte 2. Hè? Een aantal ministers blijven op dezelfde post... blijven ongeveer dezelfde nieuwe departementen. Uh, en uh, ik denk dat dat er ook een uh, rol bij speelt, de wens tot continuïteit... Uh, en tot behoud van de spelregels die er al waren, uh, dat dat er ook heeft gespeeld. Wij danken u wel, Wim Voormans, voor uw uh, commentaar. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan we terug naar Joost. Als je kijkt Joost, naar de ploeg die ze gaan presenteren, wat valt je daaraan op? Nou ja, eigenlijk hetzelfde als met, met, met de twee, uh, twee heren. Ze zoeken dus naar, naar mensen die dus niet heel erg ideologisch scherpe randjes hebben. Uh, pragmatische mensen, uh, energieke mensen. Ze willen er een ploeg van maken waarin je ook in die trevenzaal... dus in die zaal waar het kabinet iedere vrijdag vergadert... dat je elkaar daar ook wat gunt. Want ze hebben natuurlijk nu wel een akkoord, maar dat moet allemaal worden uitgewerkt. En vroeg of laat kom je natuurlijk toch uh, stuit je politieke meningsverschillen. Maar ook dan wil je het natuurlijk vlot oplossen. Uh, en dan heb je een bepaald type mens voor nodig. En daar hebben ze wel op geselecteerd. En dan heb je een vicepremier. Lodewijk Asscher, ja, wethouder in Amsterdam. was een verrassing. Ja. Want als, niet, dat hij na, niet dat hij naar Den Haag kwam, maar dat hij ook gelijk vicepremier uh, wordt. Dat, dat is een grote promotie. Ja, dat is een zeer grote promotie. En in hij het... zat natuurlijk niet bij de onderhandelingen. Kan dat nog een handicap voor nou, hem zijn? Kijk, normaal gesproken, uh, ik heb het van de week nog met iemand over gesproken... was het met formaties toch zo dat tijdens de informatie... eigenlijk het onderhandelen over het regeerrekord... Uh, dat was een aparte fase. En daarna ging men formeren. Maar men is eigenlijk gelijk begonnen met formeren. Men is al gelijk ook gedurende al die gesprekken over de poppetjes begonnen. En die, die mensen zijn ook al benaderd. Dat gebeurde in het verleden niet altijd. Dus ik heb sterk de indruk dat Lodewijk... als je bij wijze van spreken iedere avond... een, een mailtje of een telefoontje van Dirk Samson kreeg... hoe het allemaal verliep. Dus hij is goed op de hoogte van wat hij allemaal moet gaan uitvoeren. En als jij zegt, de mensen zijn erop geselecteerd. Wie, wie is nog meer zo'n goed voorbeeld... van wie jij verwacht dat hij het goed gaat doen... met of de VVD of de PvdA? Je kijkt natuurlijk nu vooral even naar de PvdA... waar nieuwe, nieuwe oude mensen ja. komen... Ja, wie gaat het allemaal goed doen? Ja, dat vind, dat vind ik lastig om dus te zo zeggen. Dus iemand als Koop bijvoorbeeld, ja, dat, is dat een ja. bewuste keuze Staatse van nu gaan we met de VVD? Uh, nou, Koop Verdaas was iemand die zijn Tweede Kamerlid ook geweest. Hij is nu gedeputeerde in Gelderland. Uh, dat, is, dat is iemand die ook al in zijn tijd gewoon heel pragmatisch goed kon samenwerken. Hield natuurlijk wel de doelen van de Partij van de Arbeid in het oog. Maar wist ook, ja, als je zaken moet doen, moet je af en toe een compromis sluiten. En dat kan hij goed. En hij is verder inderdaad een vrolijk karakter, en makkelijk mensen mee samen te werken. Dus dat past heel goed in het plaatje. Want waar we het net met Voermans over hadden. Die, die cultuur van de PvdA van onderhandelen. De afgelopen tien jaar was daar veel commentaar op van die andere partijen. Wat, wat is jou daarin opgevallen? Hebben ze echt met een... Met een Cultuur gebroken, om het zo te zeggen. Nou ja, kijk, als je daar nu P van Aars in de fractie mee confronteert. van. Uh, jullie staan toch bekend als mensen die terug onderhandelen. en al dat moeilijk doen. dan worden ze. Nou, dan schiet je ze mee een beetje mee in de wieken. We zijn ze een beetje beledigd. zeggen ja, dat was de vroegere. Dat partij. dat is de van spin daar... van Maxime Verhaag. Nou, sowieso nou, zijn dat. imago's zijn heel erg taai in Den Haag. daar kom je moeilijk van af. en ze zeggen, ja, inmiddels zijn we ook. Uh, zijn er een hele hoop. veertigers, dertigers in die fractie gekomen. van de andere generatie. Die spreken, we zeggen. meerdere taal ook. bijvoorbeeld van de, de VVD'ers. Dus dat is een, toch een ander slag mensen dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Nog een klein kwartier en dan gaan we horen hoe het inhoudelijker allemaal gaat uitzien. Uh, volgens dit kabinet hebben we nog heel veel vragen van jou Joost. Uh, op deze maandagmiddag Het begon vanmorgen natuurlijk in het Kamergebouw. Normaal gesproken tussen zeven en achtsmorgen kun je daar een speld horen vallen. En dat was heel anders vanochtend. Fractieleden van VVD en PvdA konden de afspraken voor het nieuwe kabinet inzien. Een overzicht van deze bijzondere maandag in Den Haag. Ja, we gaan uh, zo meteen uh, even luisteren. Wat het precies de reden is waarom we om acht uur uh, bij elkaar moeten komen. Maar ik denk dat het uh, geen groot geheim is. Uh, U gaat het regeerakkoord lezen, althans het concept regeerakkoord, en er moet er dan moeten we er wat van gaan vinden. Ja, dat zou heel goed kunnen. En als dat zo is, dan, uh, ja, dan gaan we dat heel zorgvuldig doen. Ik heb nog niks gezien. Ik ben heel benieuwd. Ik loop nu naar boven. En dan? Dan zitten alle fractieleden in één en dezelfde kamer en daar gaan ze dat stuk lezen. We gaan het nu lezen en dan gaan we kijken wat we ervan vinden. En wordt dat spannend? Nou, ik mag aannemen dat er gewoon een prachtig akkoord uitkomt. Mevrouw Eising, wat komt u hier doen? Ik kom uh, werken. Dat concept, regeerakkoord lezen, wat verwacht u ervan? Meneer Boom, het is uh, radiostilte. Nog steeds? Het is radiostilte. Meneer Timmermans, goedemorgen. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. U moet nog even geduld hebben. Uh, u ook? Ik ook, ja. <laughs> dat regeerakkoord wordt wat goedgekeurd. U hebt het natuurlijk al gelezen. Uh, we, we gaan er zo in de fractie uh, over praten. 12 uur. Het NOS-journal Jan van der Putten. Goedemiddag. Fracties VVD en PvdA zitten gebogen over het ontwerpregeerakkoord. Dat doen ze al de hele ochtend. En bij de deur van de VVD of in de buurt van de deur staat verslaggever Margreet Boer. Margreet, wat gebeurt daar nu? Ik sta niet bij de deur, maar daar toch een heel eindje vandaan. Vanwege de afstand ja, kunnen we dus ook um, niet horen of er afkeurend boegroep is dan wel instemmend applaus. Maar we verwachten dat nou ja, tussen nu en een uur de fractie eruit zal zijn. Wilco Boom die staat bij de PvdA te kijken. Jij wel in de buurt van een deur, Wilco? Nou, we staan... Iets dichter in de buurt, hier ook met enkele tientallen journalisten. Er gebeuren af en toe wel grappige dingen. Bijvoorbeeld de medewerker van uh, Kamerlid en voormalig minister Ronald Plasterk... die kwam een banaantje voor haar uh, Kamerlid brengen. Nou, die banaan is inmiddels een trending topic op Twitter geworden. En daar werd het nieuwe motto van het kabinet al neergezet als uh, gaan met die banaan. Rutte is naar buiten uh, gekomen. Uh, Margreet, wat heeft hij gezegd? Uh, ja, net voor ene kwam Rutte naar buiten en toen gaf hij deze hele korte verklaring. Uh, de VVD-fractie uh, uh, heeft ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen... tussen Partij van de Arbeid en VVD. De, de reactie de, van de fractie is dat dit een evenwichtig pakket is. Uh, een pakket wat Nederland sterker uit de crisis zal laten komen... Uh, maar voor de verdere toelichting verwijs ik u naar de persconferentie later vanmiddag plaats. Ja, het leek wel afgesproken werk. Want kort nadat Mark Rutte de fractiekamer van de VVD had verlaten, verliet Diederik Samsom de fractiekamer van de PVDA. En hij drukte zich subtiel iets anders uit dan uh, Mark Rutte dat deed. Ik heb de steun van mijn fractie. En een mandaat om nu in de laatste bespreking met de VVD het akkoord af te ronden. En dat zullen we nu gaan doen. En die afronding is dus een paar kleine wijzigingen. Hoe het akkoord er straks uitziet, dat hoort u als die radio radiostilte eindelijk eens een keer is afgelopen. En dat duurt nog een minuut of acht, negen. dan gaan we het horen. Joost Vullings, we zitten ondertussen mee te kijken waar ze die persconferentie gaan houden in, in het Tweede Kamergebouw. En ze hebben een decor uitgekozen. Ja, wat denk je zelf? Het, een brug, het ja, is een ik brug weet het dan, ik ja, zie het. Ja, we kunnen het zien. Nou, op zich, ik, ik heb altijd van mijn tv-collega's geleerd dat dat in een shot moet diepte zitten. Nou, en dat geeft het, uh, want je kijkt over de overkapping van een brug heen, dus het is prachtig. We gaan zoeken welke brug dat is, dat weten we nu nog niet. We gaan wat bruggen oversteken naar het zuiden... en dan kom je uit in Den Bosch. Uh, uh, daar kijken de kiezers ongetwijfeld naar dit kabinet van VVD en PVDA. Joris van der Kerkhoff, jij bent daar om even met die kiezers van toen te spreken. Ja, de, hier uh, bij de, die, dat winkelcentrum, de Rompert... zoals we dat hier zeggen, met van die rollende Ern staat een mevrouw uh, die... Uh, een bril heeft hij een beetje kapot is, dus ze wil hij naar de optogiaan toe. Uh, zit met haar fietsen te spelen, uh, slot uh, is nu dicht. Uh, rood sjaaltje, rode handschoenen. Uh, mevrouw, uh, het is allemaal nog niet officieel bekend. Uh, wat zou er wat u betreft in het regeerakkoord moeten staan? Dat de uh, hypotheekrente uh, uh, niet uh, naar beneden hoeft. Dat de huren niet omhoog gaan. Ja, veiligheid moet er uh, vooral uh, in staan voorop. Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking? Nee, dat mag voor mij gelijk blijven. Maar niet omlaag? Nee, het hoeft ook niet naar beneden. Maar inmiddels uh, we, leven wij nu hier in een land... dat het ook uh, richting ontwikkeling gaat. Ja? Ja. Leven een soort ontwikkelingsland? Ja, daar gaat het erg uh, uh, heen. En hoe merkt u dat zelf? Tot aan vorig jaar kon ik iedere maand wel een klein bedrag sparen. En nu... Moet ik echt tellen voor ik iets uitgeef? Want ik kom gewoon kort anders. Je geeft gewoon te veel uit. Gaat één keer in de maand extra uit eten. Heeft een dure vriend genomen. Nee, nee, nee, dat al van niet. Nee. Gaat u dan nog meemaken? Ik weet niet hoe oud u bent, trouwens. 71. Zit, nou, dat is werkelijk. Dan ziet u er uh, echt al een stuk jonger uit. Dank u wel. Ja, maar daar gaat het allemaal niet over. Nee, dat, is... uh, dat u dan nog mee gaat maken dat die lijn omhoog weer uh, ingezet gaat worden. Oh, dat zou mooi zijn, maar of ik dat nog mee kan maken... Dat... Want ik denk dat dit heel lang gaat duren. Kijk, eh, 80, 86, zo, die periode was ook een moeilijke tijd voor veel mensen. Vooral op de huizenmarkt was het toen ook slecht. Maar dat was lang niet zo erg als dit. Dit zit zo... Ik denk dat niemand meer weet hoe we eruit moeten komen. Daar ben ik bang voor. Op een van de twee gestemd die nu in de regering gaan? Ja, helaas verkeerd... <coughs> Welke dan? Het van de arbeid. Ja, mooie handschoentjes, rood sjaaltje. Ja, U voelt zich bedrogen daarin? Ja, ja, ook die hebben beloftes gedaan die ze wederom niet... Maar dat kan bijna niet anders met twee partijen. En die stonden zo verschrikkelijk ver uit elkaar. Dan weet je eigenlijk al van tevoren dat ze allebei veel water bij de wijn zullen moeten doen. En dat is ook gebeurd. Wijn is uh, waarschijnlijk dan niet meer te drinken voor hem. Voor mij niet in ieder geval. Maar die is wel te kopen hier in het winkelcentrum. Als ze de deur doorgaat, nou, dat doet ze nu aan de rechterkant, kan ze die wijn te kopen. Ondrinkbare wijn voor haar. Joris van de Kerkhoff in de Bos, we gaan straks weer met je praten voor de reacties op de inhoud van het regierakkoord. We trekken voor die gelegenheid het nieuws naar voren, de informatie over het verkeer. En dan komen we straks bij je terug, live vanuit Den Haag. Dit is Radio 1. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Het is vijf over vier. Over een paar minuten brengen informateurs Kamp en Bos verslag uit aan Kamervoorzitter van Miltenburg. VVD en PvdA werden het vandaag definitief eens over het regeerakkoord. Vanmiddag stemden ook de fracties ermee in. Het motto wordt: bruggen slaan. Veel van de maatregelen in het akkoord zijn de afgelopen dagen al uitgelekt. Een wordt er 16 miljard euro bezuinigd en zijn er ook afspraken gemaakt over een pardon voor asielkinderen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving. De aanbieding van het regeerakkoord door de informateurs en de toelichting door partijleiders Rutte en Samson wordt zometeen live uitgezonden op deze zender Radio 1. Vandaar ook dit wat vervroegde bulletin. PvdA-voorzitter Spekman is tevreden over de afspraken tussen VVD en PvdA. Hij zegt dat ze een herkenbaar PvdA-profiel hebben. Hij zei wel dat het een moeilijke tijd is met veel bezuinigingen. Het regeerakkoord is niet alleen een feest, zei Spekman, maar hij vindt het wel te verdedigen. Waarschijnlijk kunnen de PvdA-leden zich er zaterdag over uitspreken. De orkaan Sandy is in de afgelopen uren in kracht toegenomen. Het Amerikaanse orkaancentrum meldt maximale windsnelheden van 140 km per uur. De orkaan ligt zo'n 600 kilometer ten zuidoosten van New York en komt naar verwachting komende nacht aan land. Het openbare leven in New York ligt vrijwel stil. Ook Wall Street blijft vandaag dicht. President Obama heeft een campagnebijeenkomst in Florida geschrapt. De president is vanwege de komst van de orkaan eerder teruggekeerd naar Washington. En ook de republikeinse presidentskandidaat Romney... heeft verkiezingsbijeenkomsten afgelast. De Koninklijke Marine heeft bij Curaçao 840 kilo cocaïne onderschept... na achtervolging van een boot met drugssmokkelaars. Het vliegtuig van de marine ontdekte de snelle boot in de buurt van Curaçao... en alarmeerde het marinefragat. Tijdens de achtervolging gooiden de smokkelaars de balen met harddrugs overboord... De smokkelaars wisten, ondanks de inzet van het patrouillevliegtuig en een helikopter, te ontkomen. Het weer vanavond is nog regen. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Dan klaart het soms even op. Het koelt af naar een graad of drie in het oosten en acht graden aan de Zeeuwse kust. Morgen afwisselend bewolking en zon. Kleine kans op een enkele bui. Het wordt zo'n tien graden. Aan Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met bij elkaar zo'n 40 kilometer file. Dagelijkse drukte rond Amsterdam op de A10. De enige file die eigenlijk opvalt staat op de A16, Rotterdam richting Breda. Na een aanrijding bij de Van Brine Noordbrug nog 4 kilometer. Het NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, het is drie minuten voor vier. We zijn vandaag wat eerder bij u in verband met de presentatie van het regeerakkoord. En... Daarom gaan we eerst eens even kijken in het Kamergebouw bij Marcel Bril. Marcel, waar sta jij op dit moment? Ik zit zelfs Ik zit in het zaaltje in de Van Mierlo-zaal. En dat is de zaal waar over een paar minuten de persconferentie gegeven wordt. En waar uh, het regeerakkoord overhandigd wordt aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, zojuist, ik denk echt een uh, minuut geleden, er zijn hier mappen bezorgd met daarin uh, nou ja, uh, drie uh, zaken. Namelijk het, het verslag van de informateurs, het regeerakkoord zelf en uh, de CPB-notitie. Ik begrijp dat het allemaal nog uh, onder embargo is wat er uh, letterlijk in staat. Ik heb het natuurlijk ook nog allemaal niet kunnen lezen. Wel uh, kan ik melden dat het regeerakkoord 81 uh, pagina's stelt. Um, en dat op de voorpagina van dat mapje, een prachtig mapje... dat overigens nog helemaal warm is. Want dat komt allemaal net uh, onder de kopieermachine vandaan. Uh, daar staat datzelfde plaatje waar jullie het eerder al eventjes over hadden. Namelijk die brug. Uh, die uh, staat daarop afgebeeld. Een brug overigens die, uh, zoals ik zie, nog langer... Niet af is. Ik zie nog een, een paar spijkers om tot aan de overkant te komen. Ja, of is het de bovenkant van een brug? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Hè? Dat zou Je hebt ook nog niet kunnen. gehoord wat, wat dit voor brug of halve brug is? Nee, nee, dat heb ik nog niet gehoord. komt ook omdat hier verder behalve heel veel journalisten, fotografen en cameraploegen nog niemand aanwezig is. Het is nog even wachten totdat de informateurs, de kamervoorzitter en de onderhandelaars hier naartoe komen in het zaaltje waar ze achter een doorzichtige kathede zo dadelijk hun persconferentie zullen gaan beginnen. Zeggen 81 pagina's, dan hebben ze aardig doorgewerkt in die wat is het, 47 dagen. Ja, dat kun je zeggen. Dat is bijna twee pagina's per dag, zou ik zeggen. Als ik dat snel uitreken. Ja, ze hebben heel veel inleidingen geschreven op allerlei thema's. En dan als het dan zo'n thema geweest is, zo zie ik... dan hebben we een aantal bolletjes met daar concrete maatregelen bij. Zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 2. Dat is, gaat over sociale zekerheid en inkomensbeleid. Nogmaals, ik mag niet zeggen wat daar in staat. Uh, maar dan uh, zie je even een analyse van wat het probleem is om vervolgens met een aantal uh, maatregelen te komen. Nou in het woordje AOW zie ik daar wel heel vaak uh, langskomen. Zeg, en het idee is dus dat Henk Kamp uh, het, het, het...